12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Nederlandse media werken samen aan een klokkenluidersite... met de naam PubLeaks. Verdere mediaforen met Joost Oranje en Erik Nomen. Nu het NOS-journaal Jan van den Putten. Goedemiddag. Opnieuw sombere cijfers over de Nederlandse economie. Leger Egypte grijpt in bij protesten Cairo. En verdachte van mishandeling Eindhoven maakt excuses... Geregeld zon, verder in het noordoosten en zuiden nog een enkele bui en het wordt 19 tot 22 graden. Morgen zonnige periode in het oosten en zuidoosten, maar vooral in het noordwesten morgen wat regen en dan wordt het 20 tot 24 graden. Het Centraal Planbureau is somberder over de ontwikkeling van de economie. Het voorziet voor volgend jaar een economische groei van 0,75 procent. En in juni ging het CPB nog uit van meer, een groei van 1 procent. Ook het groeicijfer voor dit jaar is naar beneden bijgesteld. De rekenmeesters van het kabinet denken verder dat het begrotingstekort volgend jaar uitkomt op 3,9 procent. In juni was het nog 3,7 procent. En voor dit jaar is het tekort juist lager dan eerder geraamd, 3 procent in plaats van van 3,5. En, en dat heeft te maken vooral met eenmalige meevallers. Het CPB raamt de werkloosheid volgend jaar op 670.000. Dat zijn er 35.000 meer dan in de vorige raming... Het CBS maakte vandaag bekend dat er momenteel 694.000 mensen zonder baan zitten. 8,7 van de beroepsbevolking. Het kabinet baseert zich bij het voorbereiden van de begroting altijd op de recente cijfers van het CPB. Maar voor de zomer heeft het kabinet al laten weten dat het inzet op een pakket van 6 miljard euro aan bezuinigingen. En het CPB heeft in die ramingen nog geen rekening gehouden met die extra bezuinigingen. De, de PvdA vindt dat er nou eens niet meer bezuinigd moet worden dan 6 miljard. Dat zegt pvda kamerlid Nijboer naar aanleiding van die recente cijfers over de economie. We hebben afgesproken om 6 miljard op een gestage manier de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen, gezond te maken. Dat betekent dat we 6 miljard doen. En zoals de cijfers er nu naar uitzien is dat niet genoeg om de 3% te halen. Die is voor de Partij van de Arbeidsfractie ook niet... Uh, nooit heilig geweest. Uh, en die zullen we dus ook, die halen we dit jaar niet. Uh, nou, nu met een technische ding, maar... en uh, die zullen we volgend jaar dus waarschijnlijk niet halen. 6 miljard, maar meer niet, zegt de PvdA. De partij maakt zich vooral zorgen over de oplopende werkloosheid. De regeringspartij wil dat het kabinet met investeringen komt... om die werkloosheid te bestrijden. pvv leider Wilders vindt de recente cijfers over de economie vernietigend. Volgens uh, hem is uh, Rutte de slechtste premier van Europa. De heer Rutte heeft Nederland echt kapot gemaakt en met zijn beleid van belastingverhogingen en ombuigingen ervoor gezorgd dat alle seinen op meer dan rood staan. De PVV denkt dat de cijfers later nog slechter zullen uitpakken doordat er nieuwe bezuinigingen zijn aangekondigd. Ja, nog meer cijfers. Centraal Bureau voor de Statistiek. Eh, Nederland blijft in een recessie. De economie is met 0,2 gekrompen. En volgens het CBS is die krimp voor een belangrijk deel te wijten aan de consumenten. Want die geven al meer dan twee jaar minder uit. En verder loopt de werkloosheid op. En er zitten dus, ik zei het net al, bijna 700.000 mensen zonder werk. Het zijn heel veel cijfers. Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. Goedemiddag. Goedemiddag. Ziet u in al die ellende rond recessie, meer werklozen en zo... is er ook enig goed nieuws te melden, een positieve ontwikkeling? Nou, als je heel goed kijkt, dan is het hier en daar toch nogal iets te melden... dat het minder somber is. En dan kijk ik voornamelijk naar ondernemers in de industrie. Hun vertrouwen in uh, ja, hun eigen activiteit is de laatste maanden toch wat verbeterd. Ze zien duidelijk verbetering in hun orderportefeuille. En of met name over uh, orders uit het buitenland. Uh, ja, dat klopt ook wel met die cijfers van uh, de Franse en de Duitse economie. Die lieten natuurlijk een gezonde groei zien. Dus mogelijk biedt dat op termijn toch perspectief voor het Nederlands bedrijfsleven. Ja, belangrijke handelspartners. Ja, dit zijn toch wel twee van de drie belangrijkste handelspartners van Nederland. Dus als het daar beter gaat en ook de industriële productie in die landen groeit... dan kan het zomaar dat zij ook ja, meer spullen uit Nederland halen. Met als gevolg dat die export weer wat aanslingert. En mogelijk daarmee ook de rest van de economie. Maar het probleem zit in het binnenland. Wat houdt ons nou, wat drukt nou onze groei? Nou, dat is een verhaal dat al een paar jaar aan de gang is. Dat, is, dat viel eigenlijk direct al op met het begin van de crisis in 2009. Is dat vooral de consumptie heel erg achterblijft. Daar zitten verschillende oorzaken aan. In het begin speelde natuurlijk de, de woningmarkt een hoofdrol. Dat is ook nog steeds zo. De mensen krijgen daardoor minder vertrouwen. Maar in feite ook minder vermogen omdat hun huizen minder waard zijn. En daarnaast speelt het ook een rol dat al tijdenlang de inkomens van Nederlanders onder druk staan. De inkomens die zijn nu al vijf jaar op rij achteruit gegaan. Dus het betekent ook simpelweg dat mensen minder geld hebben om uit te geven. Ja, dat geld dat je niet hebt, dat is lastig uitgeven. Nou ligt het tweede kwartaal alweer bijna twee maanden achter ons. We hadden het net over de industrie. Daar lijkt het allemaal wat beter te gaan. Er is optimisme in elk geval. De, het kwartaal wat nu aan de gang is, welke kant gaat dat op? Ja, dat is inderdaad nog, nog lastig te zeggen. De, de indicatoren die we hebben, die gaan dan over jullie. Dat zijn vooral voor dat soort vertrouwensindicatoren. Dus ja, mogelijk dat het bij die bedrijven wat beter gaat. Uh, aan de andere kant, uh, als ik kijk naar het consumentenvertrouwen, dat is nog steeds uh, heel erg laag. Uh, en ook ja, op dit moment loopt de werkloosheid op. Dus ja, dat betekent dat er meer mensen zijn die hun baan kwijtraken. Daardoor mind, minder te besteden hebben. Dus op dit moment uh, lijkt het uh, ja, vooruitzicht voor de consument uh, nog niet onverdeeld positief. Sommige cijfers nog even. Peter Heijn van hoofd econoom van het CBS, dank u wel. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Ik Cairo zijn sinds vanmorgen rellen tussen het Egyptische leger en demonstranten. Twee protestlocaties van aanhangers van de moslimbroederschap zijn ontruimd... en daarbij zijn tientallen doden gevallen. Aantallen lopen behoorlijk uiteen. Correspondent Sander van Hoorn, wat zijn de laatste ontwikkelingen? Nou, de ontwikkelingen zijn dat die ontruiming nog verre van voorbij is. In één geval de kleinste demonstratie in het westen van Cairo... daar kun je spreken in de voltooid verleden tijd. Maar die grote demonstratie op het plein voor de moskee in het noordoosten van Cairo... die is in volle gang. De berichten daarvan heel veel traangas van helikopters die overvliegen, berichten ook van uh, mensen die gedood en gewond zijn... en de beelden die ik daarvan zie, die wijzen erop dat er met scherp geschoten is. Mensen hebben het over sluipschutters, maar ook over mitrailleurvuur, wat af en toe gehoord wordt. En er worden uiteenlopende aantallen uh, slachtoffers genoemd. Uh, valt daar enige chocolade van te maken? Nee, op dit moment niet. Uh, beide partijen hebben natuurlijk belang bij het zo hoog dan wel zo laag mogelijk uh, afschilderen van het aantal slachtoffers. En die liggen natuurlijk ook verspreid uh, van die pleinen waar die slachtoffers vallen. Gaan ze naar uh, ziekenhuizen of naar ja, mortuaria op die pleinen? Daar zijn ze nog uit het zicht van uh, de autoriteiten. En pas op het moment dat ze in de officiële uh, mortuaria, de lijkenhuizen, terechtkomen kun je daar iets zinnigs over zeggen. Maar ja. De vorige keer dat er zoveel doden vielen toen ik daar was... bleek ook dat het ter plekke heel erg moeilijk was. Uh, mensen die daar ter plekke zijn, die tellen op dit moment... bijvoorbeeld 43 lichamen, alleen al in een noodhospitaal in uh, dat grote plein. Ja, de, Wat is de verklaring die het leger, de oproerpolitie is het eigenlijk... Hè, zelf geeft voor die aanpak met scherp schieten op demonstranten... en er hard op ingaan? Ja, heel simpel. Zij zeggen er wordt niet met scherp geschoten. Er wordt met hagel geschoten, met raangas. Um, dus dat is ook wat je... Vorige keer heel duidelijk zag dat men zegt dat de andere partij uh, schiet met scherp of in elk geval begon te schieten. En dat het een kwestie van zelfverdediging is. En ook daarvan is het weer moeilijk om vast te stellen wat er uh, gebeurd is. Vorige keer uh, stelde Amnesty International vast even los van de vraag wie het uh, eerste schot gerost heeft. Daarna hebben leger en vooral politie buitensporen geweld gebruikt. En dat lijkt nu op dit moment ook weer aan de oordeel. Correspondent Sander van Hoorn over de laatste ontwikkelingen in Cairo. Een van de verdachten die terecht staat voor de ernstige mishandeling in Eindhoven in januari... heeft zijn excuses aangeboden aan het slachtoffer en aan zijn ouders. Tijdens de besloten zitting werden ook de beelden van die schoppartij weer getoond. Het slachtoffer reageerde emotioneel, zegt zijn advocaat. Voor het slachtoffer zelf was het natuurlijk ook heel verschrikkelijk om die beelden weer te zien... en, en de reacties ook van... Uh... Uh, van de verdachten. Maar de verdachten hebben beide ook uitgebreid excuses aan, uh, aangeboden... ook aan de jongen en aan de, aan de ouders. Uh, maar nogmaals, heel emotioneel gebeuren. En ook voor de vader van een van de verdachten... was het een emotionele ochtend. Hij gaf zijn zoon bij de politie aan... nadat hij beelden van het filmpje had gezien. Ik zat in Dubai, ik kwam net in Dubai aan... en ik heb straks die beelden gezien... en uh, toen heb ik onmiddellijk gemeld ja naar de politie. En toen wist ik wel dat hij natuurlijk een echtenis genomen zou worden... Geen moeilijk besluit, het was een heel makkelijk besluit. Er was maar één weg: M melden en kijken hoe het verder gaat aflopen. Het feit is gebeurd en dan moet hij voor gestraft worden. En dan krijgt hij zijn straf ook voor. Schrik je rot. En je kunt niet verwachten dat, dat, je, dat als je dat ziet, is het je eigen kind. Dat is heel vreemd. Dat zullen alle vaders wel zeggen natuurlijk, zo is mijn kind niet. Maar nee, dit had, ik heb nooit enige indicatie gehad dat er agressiviteit in zat. De vier die terecht staan worden verdacht van poging tot doodslag. En ze maken deel uit van een groep van acht jongens uit België. Ze mishandelden het slachtoffer omdat hij een opmerking maakte over een vernieling. En het filmpje dat daarvan werd verspreid door de politie trok veel aandacht. Inmiddels is in de rechtbank de eerste eis bekend geworden. Tegen een van de verdachten is 24 maanden jeugddetentie geëist. Waarvan een half jaar voorwaardelijk. De restauratie van de Oude Kerk in Amsterdam is na tientallen jaren afgerond. En dat feit wordt over een maand gevierd. De Oude Kerk op de Wallen dateert uit de 14e eeuw. Het is het oudste gebouw van Amsterdam. En die restauratie begon 75 jaar geleden. Koningin Wilhelmina stelde er in 1938 ook geld voor beschikbaar. Er volgden meerdere, pe meerdere periodes waarin restauraties aan het gebouw werden uitgevoerd. Op 13 september viert de kerk het einde van alle restauraties... met een diner voor 800 Amsterdammers. Sport. Dag 5 is het van de wereldkampioenschappen atletiek in Moskou... en er kwamen twee landgenoten in actie, verslaggever die Houtkamp. En na het mooie succes van de Schippers gisteren... ook vanochtend weer mooie berichten uit Moskou. Want op de 5000 meter bij de vrouwen Suzanne Kuiken... Zij kwalificeert zich voor de finale. Gaat als zevende met haar tijd van 15.34.31 naar de finale bij de 5000 meter vrouwen. En de tweede Nederlander in actie. Nog niet zo lang Nederlander sinds juli dit jaar. Hij komt oorspronkelijk uit Ghana. Verspringer Ignatius Geisha. Hij sprong 7.89 meter. En dat was op het nippertje. Laten we zeggen met de hakken over de sloot. Goed voor de finale. Als twaalfde en laatste hij ook naar de finale op de wereldkampioenschappen team. Nou, Suzanne Kuiken dus in de tweede serie naar de finale plaats. En dat was ook haar grote doel. Ja, dat was het doel. Um, ja, het, natuurlijk is dat fijn. Het is fijn om in de tweede serie te zitten... omdat je dan weet hoe hard je moet lopen om onze tijd snelste door te gaan. En als je dan ziet dat die serie heel langzaam is... in de koelroom zaten we al een beetje naar elkaar te kijken. Want dat gaat wel lukken met z'n allen door. Want er was één meisje met een langzamere tijd... die er al vrij vroeg af moest. En dan ben je met tien over. Ja, dan moet je gewoon onder de 16.03 finishen. En dat kunnen we gewoon allemaal. Dus ja, dat is wel lekker dan. De finale van de 500 meter is zaterdag en de 30-jarige Geisha plaatste zich dus op het nippertje voor de finale bij het verspringen. En dat wist de in Gana geboren atleet maar al te goed. Met haak over de slot, ja. Yeah. <laughs> um, I was the last person to get through. And I'm so happy that I made it to the final. Because I was so nervous. I never been nervous like this before. It's my first championship as a Dutch guy. So I felt a beetje of pressure on me. So now the, the pressure is uh, off. Final on Friday. It's a new day. I have to all out. Ja, hij is blij dat hij de finale heeft gehaald, Gasja. Want hij was nog nooit zo nerveus. Want dit was zijn eerste toernooi als Nederlander. Maar nu is de druk eraf en dan kan hij vrijdag vrij uitspringen. Derek Kuyt, die springt helemaal even niet. Die mist vanavond de vriendschappelijke wedstrijd... van het Nederlands elftal in en tegen Portugal. Want hij heeft het trainingskamp van Oranje in Faro verlaten. Hij is op weg naar Istanbul. Kuyt kwam gisteravond op de training hard in botsing met de Guzman. Hij liep er bij een wond boven zijn linker oog op... en daardoor kan hij niet spelen. En de Guzman ook niet. Die heeft een hersenschudding opgelopen. Het is nu 13 over 12. De hoofdpunten van deze uitzending. Opnieuw sombere cijfers over de economie. Cijfers van CBS. Het leger in Egypte grijpt in bij de protesten in Cairo. En tegen een van de verdachten van de mishandeling in Eindhoven is 24 maanden jeugddetentie geëist. Tot over dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen op deze zender Jurgen van den Berg en lunch. Viesje komt. viesje moet. viesje moet. viesje doet. Pellen, zelf pellen! De klassieker, kijk je live op Fox Sports. Ga naar Fox of bel 0909-0101. 10 cent per minuut. Fox Sports, Totaal voetbal. Op hollandtour.nl ontdek je de mooiste historische plaatsen, zoals Delft, Sneek, Leiden en Valkenburg. Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Amerika-correspondent Michiel Vos over de bijzondere manier waarop de New York Times klokkenluider Edward Snowden heeft geïnterviewd. In het mediaforum twee hoofdredacteuren, Erik Nomen van Nieuwe Revue en Joost Oranje van Nieuwsuur. En het gaat onder meer over het speculeren over de begrafenis van Prins Friso. Journalisten en deskundigen gingen ervan uit... dat er een bijzetting in Delft zou zijn. Over een dag of tien zal die begrafenis uh, plaatsvinden. Uh, er wordt altijd gezegd dat ze in de familie geen onderscheid maken... tussen A- en B-prinsen. Omdat Prins Friso natuurlijk geen lid meer officieel is van het koninklijk huis. Maar wel van de koninklijke familie verwacht ik... dat hij ook gewoon in Delft zal worden bijgezet. Nou, uiteindelijk bleek gisteren dat het allemaal anders gaat. In de Nationale Nieuwsquiz, Robert Peek die komt uit Almere. Dit is Radio 1. Lunch... We beginnen met het media nieuws. Op 9 september wordt er een platform voor klokkenluiders gelanceerd, de naam PubLeaks. Vele grote Nederlandse mediaorganisaties doen eraan mee, zoals het ANP, de NOS, RTL en nu.nl. En ook organisaties als Volkskrant, NRC, de Groene en Vrij Nederland worden genoemd. Het idee is om klokkenluiders een beveiligd podium te bieden... voor hun verhalen en om hun identiteit af te dekken. Maandag is er ook een test geweest met dit platform. Adjunct hoofdredacteur van de Volkskrant Corine de Vries... is al maanden met het initiatief bezig. We hebben haar natuurlijk gevraagd om te reageren. Maar ze wil, net als de rest van het bestuur en de deelnemers... nog geen verdere toelichting geven. Arendo Jouwsta, goedemiddag. Goedemiddag. Hoofdredacteur van Elsevier, u bent ook benaderd om mee te doen. Welk plan werd u voorgelegd? Ja, dat, dat er een soort, soort website komt waarop... Uh hackers en, en, en, en anarchisten en, en, en klokkenluiders hun materiaal kunnen dumpen. En uh, nou ja, dat moet dan gaan werken. Maar ik ben niet zo voor om dat media gaan samenwerken. We moeten, moeten onze taak doen. En dat is niet uh, samen polderen, maar gewoon ons eigen werk doen. U gaat er dus niet aan meedoen? Nee, wij, wij, wij doen niet mee. Het, voor praktische redenen en, en ook een beetje principieel. B principieel nog even wat nader toelichten misschien? Nou ja, um, ik... ik als journalist moet je altijd een afwerking maken als je iets openbaar maakt tussen, tussen, tussen de, of je de privacy van mensen schaadt, of je de overheidsbelangen schaadt. En natuurlijk de noodzaak om dingen te openbaren die de, in de samenleving bekend moeten zijn en ook om um, de democratie te kunnen helpen. En ik, dat kun je ook steeds doen, maar ik vind als je dan als, als hacker of als, als, ja, als, als halve crimineel uh, hele databestanden gewoon maar dumpt op straat... Uh, dat is zoals zelfs als gif, een anarchist een bommetje neerlegt of een betteltje trekt. Ik vind het niet zo handig. Ik vind dat je dat wat zorgvuldiger moet doen. Je kan niet zomaar allerlei geheime gegevens op straat gooien en dan maar kijken wat ermee gebeurt. Maar, en, en, en praktisch gezien, u, u zegt van je moet allemaal administratie afwerken. Hoe, hoe zit dat? Ja, het, het is, ik, ja, nogmaals, ik geloof niet zozeer in, in dat soort samenwerkingsverbanden tussen media onderling of met, met verschillende media. Je moet gewoon je eigen werk doen en elkaar soms ook aftroeven. En een beetje, ik geloof een beetje in concurrentie. En niet uh, samen klonteren. Kluikjes en, en met elkaar samenwerken voor dit soort zaken. En, en, en nogmaals klokkenluiders en mensen die iets willen lekken. wat ook altijd prettig is voor journalisten. Die weten ons toch wel te vinden. En ik denk ook wel die andere media. Maar ik wens er veel succes hoor. Het is niet zo dat ik, dat ik ze ga bestrijden. Maar, maar ik hoef niet mee te doen. Want die klokkenluiders, dat blijft natuurlijk een lastig probleem. Die, die, die, ja, die lopen juridisch gevaren. Zo. Dus je zou natuurlijk met zo'n zo netwerk, zou je daar wel wat aan kunnen doen. Misschien daar een... Of, uh, jurist ook achterzetten? Ja, maar dat kan nu toch ook als je als kokkeluider bent. Dan, uh, nogmaals, je hebt, uh, dus de kokkeluider kan altijd komen en dan kan je afspraken maken. Het is, het is gebruik in de journalistiek om, om je bron te beschermen. Dus geen namen te geven. Dus dat kan nu ook al. Dus ik zie, het is een heel ingewikkeld systeem met een website uh, waarin mensen moeten uh, iets kunnen dumpen waarin je niet weet wie, wie, wie die mensen dat die dan zijn, dus je kent, je kent je bronnen ja. niet. Ik vind dat geen prettig systeem. Nee. Maar goed, als je erbij bent, dan kan je kan je er ook controle op houden en, en daaraan meewerken dat het wel een goed systeem ik wordt. Zou, ik zou zeggen, mag ik u uw radioprogramma ervoor gebruiken? <laughs> maar geval, eh, alle klokkenluiders en mensen die ze willen lekker, kunnen ook gewoon rechtstreeks naar Elsevier komen. En wij zorgen <laughs> ook dat ze beschermd worden. En u gaat het ook netjes uitzoeken dan? Uh, en dan gaat het ook netjes uitzoeken. ja. ja. Oké, okay, dus duidelijk. Dank voor het commentaar. Arendo Joazaam, hoofdredacteur van Elsevier. Hij doet dus niet mee in PubLeaks. De Duitse verkiezingen komen eraan en dus heeft bondskanselier Angela Merkel een geheel vernieuwde website: www.angela-merkel.de. Maar wie het streepje vergeet, en dus AngelaMerkel.de intoetst... die komt op iets heel anders uit. Een site in het rood van de grote concurrent SPD. Met SPD-slogans ook. En dat leidde bij de Oosterburen tot verontwaardiging. Smerige verkiezingstrucjes. Of, uh, ja, wat is het eigenlijk? De SPD ontkent iets met die site te maken te hebben. De Soet-Duitse Zeitung onderzocht wie dan wel de eigenaar van het internetadres is. En dat bleek een man uit Oekraïne te zijn met de naam Viktor Stoilov. Voor commentaar was hij overigens niet bereikbaar. Na een column en een biografie heeft Andy van der Meijden... nu ook de derde van de statusobjecten van de moderne BN'er... een reality-soap. De oud-voetballer van Ajax en Inter Milan en zijn vriendin Melissa... die zullen dit najaar in een reality-soap over hun leven te zien zijn bij SBS 6. De serie heeft nog geen naam, maar vorige week begonnen de opnamen al wel. Wat we te zien krijgen? Melissa's werk in haar kapperszaak en Andy's pogingen om te slagen... voor de cursus Trainer betaald voetbal is dus nog eventjes afwachten of Andy de hoofdrol krijgt, of zijn vrouw, want die doet alles in het huishouden. De rol van de vrouw hier in huis is, uh, ja, ze moet eigenlijk alles doen. Uh, werken, koken, wassen, schoonmaken, op de kleintjes letten, uh, mij verwennen. Andy, kom je eten? Ja. Kom eraan. Ja. Ik doe hier in huis niet veel, een beetje met mijn telefoon spelen. Ja. Dat is het eigenlijk. Een televisie kijken. Ja, dat zagen we in het RTL-programma Jouw Vrouw, Mijn Vrouw, Vips... ...waaraan en die ook meedeed. De nieuwe pers bestaat een half jaar en ligt op koers. De opvolger van Dagblad de Pers heeft 3500 abonnementen verkocht. Dat is conform de verwachtingen, zeggen ze daar. Rendabel is de nieuwe pers daarmee nog niet. Dat vertelde directeur Jan-Jaap ons. Maar betekent het dat de nieuwe pers uit de lucht moet... ...omdat er een verlies wordt geleden? Wij hebben de hele lage kosten, dus we maken op de ogenblik winst. Maar, maar om het voor de ouders... Interessant te maken zou wat meer wel goed zijn. En zou het ook goed zijn als er nog wat meer mensen mee gaan doen. Dat gaan we allebei doen de komende tijd. We, we kunnen nog zeker een jaar of twee, drie vooruit op deze manier. Je kunt je als lezer ook abonneren op individuele auteurs van de nieuwe pers. Geen van die auteurs kan er tot nu toe van rondkomen. Ook niet de bekenderen zoals Arnold Karskens. Maar sommigen halen serieuze verdiensten uit hun abonnees. We bestaan een half jaar, dus het is niet zo dat het om 10.000 euro's gaat. Maar het begint bij een aantal auteurs echt wel behoorlijke proporties aan te nemen, ja. In de tv-lab komt vanavond MRI voorbij. Martine en Remco infiltreren. Daar staat dat voor, MRI. Martine Sandivoort en Remco Vrijdag die hebben een Israëlisch format overgenomen... Waarbij ze helemaal in de huid van een bekende Nederlander kruipen. Het opvallende is, die BNR die stelt vragen aan degene die hem of haar dus imiteert. Vanavond ondervraagt de echte Barry Atsma, de imitatie Barry Atsma, gespeeld dus door Remco Vrijdag. Het gaat om cruciale vragen die nog nooit aan Atsma zijn gesteld. Die confrontatie is heel erg, ja, dat, dat is heel erg interessant. Want dan je spiegelt als het ware degene die tegenover je zit. Dus ik word in, in deze aflevering uh, Barry Atsma en uh, Martine wordt Judith Osborne... En... Ja, alles wat je in, in die, in die voorgesprekken, zeg maar, hebt opgenomen en het wordt gewoon één decilater, weet je wel. Want je geeft gewoon diegene terug wat hij is. En dat is heel, ja, klinkt een beetje psychologisch, is het eigenlijk ook wel, maar het is ook heel erg grappig. En Barry Asma, die zei na afloopje, dat was echt een soort trip. Hoe, hoe, hoe, hoe wist je dat? En ik wist ook af en toe niet uh, waarom ik dingen zei als hemzelf. En dat was heel, heel raar. Dus um, het is voor mij als imitator natuurlijk, uh, en voor Martine ook, is het wel weer een, een stap verder dan, uh, dan alleen maar uh, de bekende uh, politici uh, grappen laten doen bij kopspijkers bijvoorbeeld of bij, uh, bij de wereldrijd door. Dus ik vond het ook weer voor mezelf wel weer een uitdaging. Dus nou, daarom, daarom zou ik ook gaan kijken. Vanavond om 11 uur is Remco Vrijdag te zien als Barry Atsma dus op Nederland 3. Met dus ook de echte Barry erbij. En de aflevering van Martine Sandivoort en Judith Osborne die is morgenavond om kwart over 11 te zien. Het is de New York Times gelukt om klokkenluider Edward Snowden te interviewen. Via een versleutelde vraag-antwoord mailsessie kreeg de krant inzicht in de afwegingen van Snowden. Om vertrouwelijke informatie over die NSA te lekken. Amerika-correspondent Michiel Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Michiel, hoe is dit interview tot stand gekomen? Ja, Dit interview is tot stand gekomen door een uh, New York Times journalist... Peter Maas met dubbel S. En die heeft een lang profiel geschreven in het New York Times magazine... van aankomende week over een documentaire maakster... Uh, genaamd Laura Portras... En die Portras die werkt samen met Glenn Greenwald. En die Glenn Greenwald die kennen we allemaal. Want dat is de journalist uh, van The Guardian. Die uiteindelijk Snowden heeft geïnterviewd. En daarover het eerste artikel heeft geschreven. En die uh, ook bij hem beland is in Hongkong. Waar hij hem heeft geïnterviewd, et cetera. Maar daar was hij dus niet alleen. Daar was hij met die documentairemaakster. En die documentairemaakster is het onderwerp van een lang profiel, zeg maar. Zij is een beetje de tweede... De, de, de vrouw achter Glenn Greenwald, die samen hebben zij uh, zeg maar deze Snowden getraceerd. Hij is naar hun toegekomen, maar zij hebben hem samen getraceerd. Ze hebben samen zijn gecodeerde e-mails, inderdaad, versleutelde e-mails... Uh, vertaald als het ware en het verhaal rondgemaakt. En zo, zijn ze, zo is dit verhaal tot stand gekomen. En in de loop van dat verhaal heeft de New York Times ook indirect... dus via die portras... Uh, kunnen e-mailen als het ware, inderdaad, via versleutelde e-mails, via gecodeerde e-mails met Eric Snowden. Ja. En uh, Edward Snowden. Ja. Ja. Ja. Die, die, die porter was, dat is iemand die de afgelopen jaren al meerdere keren ook zelf is opgepakt hè, door de autoriteiten. Zonder dat haar verteld is waarom. Die, die heeft dus ja, heeft zich kritisch uitgelaten over, over de autoriteiten en over de regering daar. Hij heeft dus haar gekozen, een documentaire maker, geen journalist. Waarom eigenlijk niet? Ja, dat klopt. Hij, zij is al iemand die al heel lang bezig is met uh, het maken van documentaires en het maken van zeg maar, uh, reportages over het zich steeds uitbreidende in, uh, intelligence system. Hè? Het, het systeem in Amerika van zich steeds uitbreidende uh, uh, geheime diensten als het ware. En daar is zij zeer bedreven in. Zij is ook zeer bedreven in computer en hoe je computers veilig moet houden. En zij werd benaderd in januari van dit jaar door een anoniem iemand, een geheimzinnige iemand, zij wist toen niet dat dat Edward Snowden zou zijn, die haar bestookte met e-mails en die wilde dat zij uh, met hem zou meewerken om een aantal geheime prijs te geven. En zij ging daar uiteindelijk via een aantal tussenstappen op in. En dat is een prachtig verhaal, heel mooi beschreven in de New York Times, hoe zij langzamerhand elkaar vertrouwde en steeds dichter bij elkaar kwamen en informatie gingen uitwisselen uitwisselen. Ja. Met name Edward Snowden aan haar natuurlijk. En dat zij zo uiteindelijk bij elkaar kwamen in Hongkong. Ja. Want, want zij, ik kan me zo voorstellen... dat zij ook eerst dacht van... ja, ik word hier door de geheime dienst misschien wel uitgelokt. Uh, niet weten natuurlijk dat Snowden gewoon iemand was die... nou ja, die zelf uh, bijzondere informatie had. Nee, dat klopt. Ze wordt natuurlijk eerst, want ze wordt wel vaker benaderd door mensen uit dat circuit die geheimen willen eh, prijsgeven. Klokkenluiders, mensen die data willen dumpen. En dat via haar doen. Maar ze is altijd natuurlijk op archieven, omdat ze al heel lang door de overheid ook gevolgd wordt. Zij is een goed voorbeeld van een journalist, een Amerikaanse journalist. die al jarenlang op allerlei no-fly lists staat. Die op elke vluchthaven in Amerika, maar ook in Europa, wordt ondervraagd. Die soms urenlang uit de rij wordt gehaald altijd uh, haar spullen moet laten zien. En ook uh, nou ja, vaak wordt geconfronteerd zeg maar, met het machtige systeem... het steeds machter wordende systeem van... Um, veiligheidsdiensten in Amerika. En dit is zo iemand die, zeg maar, de strijd heeft opgenomen... tegen die veiligheidsdiensten die zich alsmaar uitbreiden. Ook onder Obama. He. Dat is natuurlijk altijd het ragen voor de meeste Amerikanen. We geloven allemaal in hem, omdat hij natuurlijk ooit zei... Yes, we can. En we denken dat hij de good guy is. Ja. Maar dat blijkt natuurlijk voor heel veel Amerikanen... enorm tegen te vallen. Ook al zeg je yes, we can, dat betekent nog niet dat je de good guy bent. Het, het, het geheime apparaat is onder Obama enorm toegenomen. Ja. Nou heeft de schrijver van dit stuk, die Peter Maas dus, uh, ja, dus... via haar hem interviewen, hij moet natuurlijk mij wel op vertrouwen dat zij dan ook die informatie weer netjes uh, en eerlijk doorgegeven heeft aan hem. Ja, dat klopt. Uh, uiteindelijk, zij hebben elkaar natuurlijk ontmoet. Uiteindelijk, in Hongkong heeft die Portras en die Glenn Greenwald en Snowden hebben in één hotelkamer gezeten, urenlang, dagenlang, om het verhaal van Snowden duidelijk te krijgen. Zij heeft hem gefilmd en Snowden zegt toen, ze zegt ook in dit artikel: Luister, toen zij begon met filmen, was ik heel even van mijn stuk gebracht, maar ja. Aan de andere kant, we hadden toen al heel vaak geëmaild... we hadden elkaar via allerlei omwegen uiteindelijk ontmoet... in een bepaald hotel, via allerlei afspraken in Hongkong... met allerlei veiligheidsmaatregelen omgeven van mij en van haar uit. Ik vertrouwde haar en dus vertrouw ik haar ook nu in dit soort... in het geven of het doorgeven, liever gezegd, van dit soort interviews... in dit geval in de New York Times. Ja, ja en het is gefilmd, dus wie weet zien we dat ook allemaal nog wel eens een keer. Komend weekend dus in de New York Times bij die bijlage, dit, uh, dit hele verhaal. Dankjewel, Michiel Vos. Dit. Is Radio 1 Lunch. Het mediaforum. Vandaag met twee hoofdredacteuren. De hoofdredacteur van Nieuwsuur is er, Joost Oranje. Hartelijk welkom. En Erik Nomen is hoofdredacteur van Nieuw Revue. Ook hartelijk welkom. Hoi. En we hoorden net dat berichtje over de nieuwe pers even. bestaat dus een half jaar. Joost, lees jij wel eens wat van de nieuwe pers? Uh, ja, niet heel veel moet ik eerlijk zeggen. Maar. Ik pik wel eens wat mee. Zoals ik ook wel eens wat meepik van uh, Toon. Wat er nu net nieuw is. En ook interessante stukken op. En uh, de post online. Er zijn natuurlijk heel veel initiatieven. Ik ben heel benieuwd hoe de correspondentie gaat ontwikkelen. Het initiatief van, uh, van Rob Wijnberg. Dus uh, ja, af en toe dan pik je daar wel eens wat maar van. Maar je mee. hebt je nog niet geabonneerd op één uh, specifieke nee, journalist. Nee. Nee, nee dat, er is ook nog niet iets. Uh, Gekomen waarvan je zegt: van, Oh, daarom moet ik dat doen. Ik denk dat we daar heel erg op wachten. Want wat ik er tot nu toe van lees. zijn allemaal interessante stukken, leuke stukken. Vaak columns. Maar waar je natuurlijk op wacht. is uh, op echt een onderzoeksverhaal van ja. 10.000 woorden. Een hele nu, reconstructie. Nu te veel meningen en, en, en, en, en ja, me, me, opinie, dat soort ja, dingen. Die best wel interessant kunnen zijn hoor, daar niet van. Maar uh, ik zie nog niet echt iets waarvan je zegt: Dat vind ik ergens anders niet. Of Erik? ik kan het missen. Ja, ik, ik, lees het, ik lees het nooit. Uh, ik heb me er niet op geabonneerd. Dus wat dat betreft, misschien laat ik een prachtige nieuwsbron nu aan me voorbij gaan. Um, wat ik een beetje pijnlijk vond om, om, om net te horen over... ja, nee, we gaan nog niet verhierd, het komt allemaal wel goed... is dat ze zeggen, ja, we hebben heel lage kosten. Uh, ja, dat zijn inderdaad wat ze de schrijvers betalen. En oh, ja, die mensen verdienen nog geen 10.000 euro. Ja, nou, ik, ik weet niet hoe, hoe jouw huis het boekje in elkaar steekt... maar dat betekent dat je wel heel erg kaardig. Uh, beschimmeld fruit bij het uh, sluiten van de markt moet gaan uh, halen... om je vitamines binnen te halen. Um, ik zou met alle liefde uh, 1, 2, 3, 4, 5 euro betalen... voor inderdaad een mooi groot achtergrondartikel... Um, bij sommige bladen, ik denk dat dat een verdienmodel is... dat op lange termijn heel goed zou kunnen werken. Uh, maar columns en dergelijke, ja, daar, daar kun je de, de grachten mee dempen. Hm. Dus dan moet je echt wel uh, onderzoeksjournalistieken... Echt, echt bijzondere verhalen brengen. Wil je dus uh, bewerkstelligen dat mensen daar een abonnement op gaan nemen? Ja, ik zou net zoals heel veel mensen uh, tegenwoordig... Uh, losse bladen uh, puur op basis van één artikel kopen. Of het nou kranten zijn of, of weekbladen. Zo zou het ook gewoon online kunnen. En daar denk ik dat mensen absoluut behoefte aan hebben. Ja. We gaan zo meteen doorpraten over andere zaken. Bijvoorbeeld dat uh, publieks, uh, wat er gaat komen. Dus een, een klokkenluidersite uh, waar allerlei Nederlandse media aan, uh, aan mee gaan werken. Dat doen we in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Eerst nu het NO Nationaal. Jan van der Putten. Het Openbaar Ministerie heeft tegen Brent L 24 maanden jeugddetentie geëist. Waarvan zes voorwaardelijk. Hij staat in een besloten zitting terecht voor poging tot doodslag van een 22-jarige man in Eindhoven in januari. Manuari. Brent L. bood eerder vandaag aan het slachtoffer en zijn familie zijn excuses aan. Vandaag staan ook drie andere verdachten van die mishandeling terecht. Bij de ontruiming van twee protestkampen van aanhangers van ex-president Morsi in Cairo zijn doden gevallen. Maar de genoemde aantallen lopen sterk uiteen. De Egyptische regering meldt 12 doden. De moslimbroederschap heeft het over een bloedbad met mogelijk 600 doden. De eurozone is niet langer in recessie, meldt het Europees Bureau voor de statistiek Eurostad. In het tweede kwartaal van dit jaar deden de 17 lidstaten van de Europese Unie het gemiddeld 0,3% beter. In Nederland duurt de recessie nog voort. Het CBS meldde vanmorgen een krimp van 0,2%. En de Noorse koning Harald is vrijdag bij de begrafenis van prins Friso. Harald is de peetoom van de maandag overleden prins. Het is nog niet bekend of er andere buitenlandse koninklijke gasten... bij die uitvaart aanwezig zijn. Leden van het Nederlandse kabinet zijn er in elk geval niet bij. Ook premier Rutte niet. En dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Joost Oranje, de hoofdredacteur van Nieuwsuur... en Erik Nomen, hoofdredacteur van Nieuw Revue. We hebben het er net over gehad in het mediationaal. De nieuwe klokkenluiderswebsite Publix gaat er komen. Vanaf 9 september wordt het gepresenteerd. Maar hoe toepasselijk is het eigenlijk nu al gelekt? Ja, dat is altijd leuk. Veel grote mediaorganisaties zullen eraan meewerken. Gaat het Nieuwsuur meedoen, Joost. Nou, de NOS doet aan mee. Dus in die zin doet nieuws er ook aan mee. Maar we hebben er nog niet uh, heel concreet over gehad, zeg ik eerlijk. En ik kan ook wel... Uh, het is natuurlijk heel goed. Laat dat vooropstellen dat er zoiets is. Hoe meer bescherming er voor klokkenluiders is, hoe beter het is. Um, maar ik kan ook wel een beetje meevoelen met de opmerkingen... die Arendo Joustra van Elsevier net maakte. Um, praktisch gezien denk ik dat het niet zo makkelijk is... om met zoveel organisaties samen te gaan werken in de vervolmaking van de informatie die je dan krijgt. Dus in een verhaal, hoe ga je dat dan doen? Zeker met al deze organisaties bij elkaar. Ga je dat een beetje verdelen of niet? Of ga je dat wel een soort nationaal iets? Ja. Heeft een klokkenluider daar uh, uh, nog wat over te zeggen? Misschien zegt hij wel, ja, ik wil helemaal niet bij het nee, nee. Precies, daar zit er nogal, of juist wel en ergens ja. anders niet. Ja, nee, okay. uh, dat kan, tuurlijk, laat het, uh, kan het, natuurlijk ook. Dat het eens andersom. Uh, nee, uh, nee. ja, dat, dat rebels in jou, dat, dat, dat, <laughs> dat maakt het toch altijd... <laughs> nee, maar goed, daar zitten dus best wel wat, uh, uh, wat haken en ogen aan, volgens mij. Uh, en ik vind ook, uh, ben het ook eens met Arendo, dat het natuurlijk niet zo is dat er nu helemaal niets is... Uh, waar je je spullen kwijt zou willen. Uh, bovendien, de definitie van klokluider wordt nu vaak gezien... zo'n Ed Edward Snowden achter iemand, hè, een klokluider die dan heel veel documenten voor iets heel groots heeft. Maar uh, eigenlijk is iedere journalistieke bron die iets laat lekken vanuit zijn organisatie, of vanuit zijn bedrijf of vanuit de overheid... is natuurlijk in feite een klokkenluider waar we, als het goed is... dagelijks mee werken en waar we ook dagelijks bescherming aan bieden. Uh, dus ja, hoe zich dat nou precies verhoudt met de praktijk? Ik, is mij ook nog niet helemaal duidelijk hoe dat dan nee. echt vorm moet gaan krijgen. Erik, zijn jullie benaderd? Nee, we zijn niet benaderd. En uh, ik, ik snap ook wel waarom we niet zijn benaderd. Want over het algemeen uh, de hoeveelheid informatie die veel klokkenluiders dan... Via deze methode zouden kunnen dumpen, is gigantisch. En uh, voordat je daar eenmaal doorheen gespit bent, heb je een soort batterij van moderators nodig. Nou ja, dat zijn 10, 20, misschien wel 30 man die dat allemaal moeten doorspitten. Dat zag je ook toen Bradley Manning met zijn bewijzen, zijn diplomatieke mails en dergelijke en naar boven kwam. Het is vrijwel ondoenlijk om daar uh, als relatief klein blad... want we zijn een redactie van tien uh, Man... om daar uh, serieus wat mee te doen. En nou, goed, is als iedereen iemand, een paar mensen levert, dan kan dat natuurlijk. Nee, dat, dat, dat, dat is waar. Maar dan krijg je inderdaad vervolgens de discussie van... oké, okay, in welk blad moet het als eerste gaan komen? Ja. De strijd tussen ochtend- en middagkranten. Uh, gaan we het online zetten of niet? Uh, wanneer het in het geval van Manning, waren het gewoon twee, uh, twee kranten... dan is het te doen. Eén ja. één Engelse krant en een Amerikaanse maar, krant. Maar, maar, vind... maar acht, acht verschillende Nederlandse media... Ja. Dat wordt, wordt bloed, bloed tegen de muur. Maar even, even het principe dan. Want ik kan me zo voorstellen dat, dat daar georganiseerd wordt. Ook heel los van dat, dat, dat dingen worden uitgezocht... door die, die journalisten die daar nou bij betrokken zijn. Maar dat daar ja. bijvoorbeeld ook achter... dat zei ik tegen, tegen jou ook al. Een batterij advocaten staat, juristen... die in ieder geval voor zorgen dat zo'n klokkenluider... buitenspel kan blijven. Ja, maar ja. dat is nu ook zo. Het is niet zo dat op het moment dat je ergens mee komt... Dat op, he, bij de NRC, bij Nieuwsuur of bij Nieuwe Revue... of in het geval van Arendo bij Elsevier, dat we zeggen van ja, nee, we, we willen wel graag... die informatie hebben, maar we gaan je niet helpen met wat dan ook. Uh, over het algemeen, elk zichzelf respecterend medium... heeft natuurlijk een juridische afdeling. En de simpele regel is... je bronnen blijven anoniem. Uh, het, het is geregeld voorgekomen... dat uh, journalisten zelfs zijn gegijzeld... Ja. door het Openbaar Ministerie... van ja. zeg nou wie die bronnen zijn. En bij mijn weten heeft nog nooit... een journalist een bron verlinkt. Nee. Charles Groenhuizen op Twitter. Uh, Publieks Nederlands platform voor klokkenluiders, link. Schrijft hij erbij met uitroeptekens. Types als verraders types als verraders, Snowden en Manning. Vraagteken, ik snap hun overwegingen, maar blijf het verwerpen. Ja, dat is natuurlijk een hele andere discussie. Dat gaat veel meer over uh, wat voor soort klokkenluiders het zijn... en wat voor informaties ze aan de, uh, aan de openbaarheid prijsgeven. In Amerika speelt die discussie natuurlijk heel erg. Uh, eerst rondom Wikileaks en, en nu ook heel erg rondom Snowden natuurlijk. Uh, of je dat wel moet doen, ja... Uh, ik zeg altijd zo. Wij als journalisten zijn natuurlijk nooit tegen welke informatie dan ook. Eh, ik, ik wil het heel graag zelf zien. Ik wil het heel graag zelf beoordelen. Ja. Ik wil het zelf ook heel graag tegen de lat leggen van de maatschappelijke relevantie. En dan wil ik ook heel graag zelf beslissen of ik dat wel of niet publiceer. En daar hoeft niet eerst een moreel oordeel aan te hangen dat het werkelijk zou zijn om überhaupt te lekken. Uh, dus ik vind het... Het idee is best wel sympathiek, ook naar wat jij zelf zegt... over met die juridische ondersteuningen. Dat is allemaal prima, het is natuurlijk ook heel erg toe te juichen. en ik hoop dat er heel veel dingen komen... maar de praktische uitwerking, daar ja. heb ik ook nog wat tegen. Jij hebt hier wel eens eerder verteld dat, dat jullie worden wel eens benaderd... Hè, met mensen ja. die informatie hebben. Ja. Je, hebt, je hebt laatst nog een keer verteld, van, nou, dan zoeken jullie dat uit... en dan blijkt het uiteindelijk toch ja. niks te zijn. In ieder geval niet. Heel vaak is het ook niks. Nee. Hè? Is, het, is het niet interessant genoeg? Is het wel interessant, maar is het bijvoorbeeld voor die bron interessant... maar voor ons te klein? Uh, of we hebben het net gedaan, of het is, het is net, ja... En, en dan levert het gewoon niks op. Je moet het natuurlijk iedere keer gewoon heel goed uitzoeken. En ook iedere keer, overigens, dat is ook nog een uh, interessante valkuil... De belangen van klokkenluiders, ja, die precies. moet je natuurlijk ja. wel in de gaten houden. Want het is natuurlijk niet zo dat iedere klokkenluider... maar met een barmhartig gevoel fantastische geheimen gaat lopen prijsgeven. Ja. Vaak hebben klokkenluiders natuurlijk ook een belang. En ook dat moet je meewegen in je afweging. Is het ook wel zo, als jij dan zegt, nou dank u, beleefd... maar wij doen er niks mee, dat je het dan een week of wat later... ergens anders op ziet ja, duiken? Ja, is wel eens voorgekomen. Ja. Ja, niet, niet heel niet, ook niet weer dagelijks, maar ja. dat is wel eens voorgekomen. Ja, dat, dat je iets niet interessant vindt en dan komt het later ergens anders bovendrijven. En soms... Denk je dan, nou, hebben we toch verkeerd ingeschat? En soms denk je van, nou, is het maar goed dat wij die hebben gedaan. Heerlijk worden jullie veel benaderd over dit soort zaken? Uh, ja, en dan merk je met name dat uh, het vooral, uh, zoals het heet... disgruntled ex-werknemers zijn die besluiten dat hun uh, baas... maar even een poepje moet ruiken, omdat er of een ontslag is geweest... of een, een andere procedure waar ze het niet mee eens waren. Uh, ja, daar, daar duik je dan wel in, zeker als het een zekere relevantie lijkt te zijn. Dat is ook wel heel erg belangrijk. Hè? Het is niet een... een, een, een serieuze media zijn niet een plek om je, je persoonlijke ruzies uit te vechten. En dat ga je natuurlijk, het probleem ga je wel krijgen... wanneer je één grote vergaarbak creëert... waar iedereen maar alles anoniem in kan gooien. En ja, ik vind het een prachtig initiatief. Ik vind het heel leuk uh, uh, dat het nu opgezet wordt. Ik ben wel bang dat uh, ze zichzelf laten overspoelen door... Nou, het is een beetje alsof je een meskar opentrekt... en dan komt er heel veel stront naar beneden. Ja, daar zitten misschien wel belangrijke uh, keutels, tussen. keutels tussen. Maar het meeste <laughs> blijft op drek. Ja, maar er zal toch altijd een journalistieke toets zijn? Hè? Het is echt niet mm. zo dat dit een een of andere site... waar iedereen dan maar blind nee, dingen dat op ik kan ik dumpen. Nee. Nee. Dus mm. daar zal altijd wel naar gekeken ja. worden. Nou, ik, het lijkt me juist dat iedereen blind erop kan dumpen. Want... Jawel, maar voordat het voor daarna in de publiciteit komt... Ja, natuurlijk de natuurlijke... Natuurlijke journalistieke toets. Nee, daar, nee? Zit, daar, zit, daar zit een filter tussen, de, om de goudklompjes eruit te halen. Ja, dat is, lijkt me de bedoeling. Nou goed, we wachten het af. 9 september dan wordt het officieel gepresenteerd. Tot die tijd willen de initiatiefnemers er niks over zeggen. Helaas zeggen we erbij, want we hadden dat graag willen laten horen natuurlijk. Dan naar uh, Friso. Gisteren werd dus bekend dat uh, hij in besloten kring wordt begraven. Over de uitvaart werd al een tijdje gespeculeerd. Wanneer zou het zijn, wel of niet, in een kerk in Delft, dat het vrijdag zou zijn en uh, in Baren. Eigenlijk had niemand dat bedacht. Erik Nomen, um, we horen het ook al even in de kop van de uitzending. Er wordt flink dan gespeculeerd op zo'n ja. moment uh, door uh, journalisten... maar ook door deskundigen, mm -hmm. of zichzelf benoemde deskundigen. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Nou ja, ik, ik, ik snap wel dat de media zelf niet uh, willen proberen... om uh, in, uh, in de toekomst te kijken. Want ja, dan ga je toch uh, vrij vaak uh, tegen de vlakte. Uh, ik snap dat mensen deskundigen daarvoor uh, gebruiken... maar het blijft gewoon... Uh, in een kristallenbol kijken. Zeker met de RVD, die alle deuren altijd gesloten houdt, niet protocollen van tevoren doorgeeft, zichzelf enorm afsluit voor wat zij blijkbaar zien als een soort kwalijke Nederlandse pers. Uh, dan wordt het. Uh, nou ja, het is, het is een beetje. je kunt een deskundige wel nemen, maar. Uh, je kunt een kristallenbol een stropdas geven en een hoed opzetten. Maar het blijft een kristallenbol. Dus uh, ja, wat meer openheid van tevoren hmm. van de RVD. Iets waar ik natuurlijk zelf ook nogal uh, persoonlijke. Uh, een persoonlijk punt mee heb vanwege die rechtszaak... die op dit moment loopt tegen Nieuw-Refuur. Over Amalia, die foto, de hockeyfoto. Ja, is dat. wat meer openheid zou wel fijn o zijn. Overigens heeft de RVD op de site nu een aantal uh, privékietjes van uh, het gezin van uh, Frizo gezet. Met zijn kinderen zie je hem in het gras liggen en zo. Uh, Kanoën ergens. Dus nou ja, als je die foto's nog zou willen gebruiken... die staan dus nu op de officiële site van de RVD. We laten het even aan ons voorbij gaan. Um, Joost, over, over die discussie nog even. Hè. Uh, moet je als, uh, uh, ook als journalist... Ik heb al Kiesje Heksenbol dingen zien. Wel, wel met een beetje een slag om de arm, maar toch... dat. We, daar werden dingen gezegd. Moet je niet gewoon zeggen soms... Ja, ik weet het gewoon niet op dit moment. Ja, dat moet je soms zeggen. En dat is overigens ook wel gebeurd, vind ik, op sommige plekken. Um, aan de andere kant is het natuurlijk ook een bepaalde nieuwsdynamiek... Uh, die zich van journalisten, maar ook wel van consumenten meester maakt. Uh, het een beetje, want het is een beetje theoretische discussie om te gaan zeggen... we weten niks, uh, dus we gaan ook maar niks verder over zeggen... en de mensen willen er ook niks over weten. Zo werkt dat natuurlijk niet. Nee, maar het werkt andersom... Op het moment, kijk, mensen wilden van alles nog wat over weten... maar als je er niks van weet, dan moet je er ook niks over zeggen. Ja, dat is ook heel goed om af en toe gewoon te zeggen... ik heb geen idee, dat horen we de komende dagen en we weten het niet. Ja, maar ook... de volgende vraag is dan natuurlijk wel... Uh, dat is nou, een hele normale journalistieke reflex... oké, okay, we weten het niet, maar wat zou het kunnen zijn? En dan ga je natuurlijk alweer een stukje speculeren. Nou, daar gaat de discussie over. Hoe ver moet je daar ja. dan in gaan? Maar in dat speculeren, zeker van deskundigen... of, of mensen, speciale verslaggevers die, die, daar, die daar dichtbij zitten... Er zit altijd nog wel iets van waarheid in... maar nu klopt er echt helemaal niets van. Nee, ik heb ik niemand heb... dit horen zeggen wat het nu uiteindelijk geworden is. Nou, ik heb wel mensen horen zeggen dat het ook wel eens zo zou kunnen zijn... dat hij niet in Delft zou worden begraven in de kerk... omdat hij geen lid is van het Koninklijke Huis. Maar niet deze plek en zo, dat heb ik inderdaad ook niet gehoord. Nee, ik denk ook dat het, dit toont ook maar weer eens aan... dat journalistiek een bescheiden vak is. En dat als je het niet weet... dat je het in principe ook gewoon niet moet zeggen ja. en het moet uitzoeken als het even kan. Even... Maar gewoon vragen opwerpen... of gewoon zeggen, nou, dit en dit zouden de mogelijkheden kunnen zijn. Op zich is daar natuurlijk ook niet zo vreselijk veel mis mee. Nee. Nog, nog even over maandag, want toen dat nieuws kwam... Uh, ik geloof even na drie werd het bekend. Jullie hadden s'avonds uitzending. Dan, toen was er al heel veel geweest. Ja. Uh, hoe ga je daar dan mee om? Nou, dan ga je dus in het begin, als dat uh, bekend wordt... Uh, ontstaat er natuurlijk een uh, reflex van... Groot nieuws en dan gaat iedereen gelukkig erover nadenken. Zeker bij ons. We praten met elkaar en dan al heel snel werd duidelijk van: ja moeten we hier wel die hele uitzending over gaan doen. Want uh, wat is er eigenlijk aan toe te voegen? Wat is de nieuwswaarde? Is er al niet heel veel geweest? Uh, nou ja, en zo uiteindelijk is de afweging gekomen... dat we daar dus niet de hele uitzending nee, over hebben je gedaan. Je had wel een maar... historisch overzicht. Die had, had, ja. Dat hadden we ook al veel gezien die dag. Ja, maar wij hebben het. Nou, heel kort was dat nog ineens drie minuten. Uh, en we hadden één studio gast met wie we erover spraken. En voor de rest hebben we nog een ander onderwerp gedaan. En ook in het nieuwsdeel van Nieuws hebben we nog andere onderwerpen gedaan. Dus ik vond het uiteindelijk wel geslaagd. Uh, en er zijn natuurlijk best wel veel kijkers die gewoon... Uh, wij hebben natuurlijk Twitter ons allemaal gek... en praten met elkaar als journalisten... maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat helemaal niet doen... en die om tien uur de televisie aanzetten... en die het op dat moment ja. toch nog wel prettig vinden... om drie minuten overzicht van, uh, van de Friesozaak zaak te zien. Nou. Om toch maar eventjes het allemaal in perspectief te stellen... dat het aantal mensen dat in Nederland twittert... is even, veel, even groot als het aantal mensen dat in Nederland een korfbal doet. Precies. Dus, ja. ter informatie. Dat zijn toch nog best wel wat mensen, hoor. Ja, dat is ook een helemaal geen kleine sport. <lacht> Laat het helder zijn. Nog even over Snowden. <lacht> Uh, New York Times publiceerde dus een interview met, uh, met Snowden. Uh, we spraken daar even over met Michiel Vos juist. Uh, ging dus via een documentaire die hij in vertrouwen heeft genomen, of tenminste, die, die hij min of meer toegang tot zichzelf heeft verschaft. Uh, wat, wat, Erik Nohme, wat vind jij van die manier van interviewen? Ja, ik zou ook, als ik journalist was, het, uh, het liefst één op één uh, doen. Maar ja, als het niet mogelijk is, dan moet je kijken wat de meest betrouwbare persoon is om ertussen te zetten. En ik neem aan dat deze documentaire uh, toch iemand is die uh, ook een groot afbreukrisico heeft. Kijk, ze, ze maakt uh, films. Uh, ze zal dus uh, ongetwijfeld dat interview gefilmd hebben. Dus er zijn harde bewijzen dat Snowden dat, uh, dat gezegd zou hebben. Ik begreep zelf dat ze al filmend die kamer... ze, ze hadden in Hongkong een afspraak, geloof ik... en dat zij daar al filmend binnenkwam. Die Snowden ook dacht, wat gebeurt hier? Maar dat was voor haar een manier om, uh, nou ja, om, om... Om haar documentaire gewoon, te vullen, ja. ja. ja. Nou, en op het moment dat je op die manier een, een interview doet... Is dat, uh, heb ik daar geen, geen bezwaar tegen... Uh, met name ook omdat uh, stel nou dat zij de werkelijkheid... naar haar hand zou proberen te zetten... dan kan zij in ieder geval de eerstkomende tijd... als documentaire maken, nooit meer geloofwaardig overkomen. Ja. En dat risico, dat, uh, dat neemt zij. En ik denk dat maar heel weinig mensen dat risico nemen... Uh, en ja. zichzelf vervolgens de fouten laten gaan. Joost, zou je op zo'n manier een interview in, in Nieuwsuur willen laten zien? Nou, ik zou er wel heel huiverig voor zijn, hoor. Het is, uh, je wil natuurlijk altijd het liefste één... dat is natuurlijk de kern toch wel van je vak, hè. Als we daar nog mensen tussen gaan zetten... en zeker mensen die een belang hebben, want dat heeft zij natuurlijk ook. Zij heeft ook een belang dat die documentaire goed uh, over het voetlicht komt... En Wellicht over haar eigen rol. Uh, aan de andere kant uh, kan ik ook wel weer begrijpen dat als je dat op die manier kan krijgen. Uh, en ja. je kan dit bron goed inschatten. wat ze natuurlijk hebben kunnen doen. ze is ook niet zomaar iemand. Nee. dan kan je daar best wel toe besluiten. als je maar duidelijk naar je uh, kijkers. of je lezers maakt dat het zo in elkaar ja, zat. Ja. Dat is volgens mij wel cruciaal. Nog één ding waarom hij juist haar gekozen heeft. en niet een, een, een willekeurige journalist in Amerika. Hij zegt van na 9-11 uh, kunnen de Amerikaanse media. die zijn gewoon te volgzaam geworden. Heeft hij een punt, vind jij, Erik Noemen? Nou, dat, dat lijkt me wat, wat ver gaan. Uh, de media, dat is een vrij breed spectrum. Van het uh, rechtspopulisme van, van Fox News tot en met uh, uh, wat, wat serieuzere, zoals uh, uh, MS, uh, nee? NPR heb je bijvoorbeeld. Nou, de... die, die. Maar uh, ik dacht van MSNBC of zo. Maar, maar dat, dat, dat, die, die en, en, ik ben toevallig een paar weken net in Amerika geweest. En, het is wel, je, je ziet wel heel erg dat met name op televisiegebied, is het enorm gepolariseerd. Hè? Dus ja. Fox News kennen we natuurlijk allemaal... maar MS, de, die andere kant links is dat nu ook heel erg gaande. Rondom CNN is natuurlijk heel veel discussie. Uh, ik weet niet of de Amerikaanse media nou zoveel volgzamer zijn geworden... maar wat je in de wilt in Amerika wel heel erg ziet... is dat ook daar het, het meningenpalet uh, is ja. enorm geworden. Hè? Je, je kan s'avonds geen, geen, s avonds geen uh, dinges aanzetten... en het gaat over iets informatiefs en uh, er zit een die zegt... oké, okay, well, let bring, bring it in our panel... En dan hup, dan gaan we iemand er wat over vinden. Ja. Daar staat tegenover dat uh, de Amerikaanse pers, met name schrijvend, zijn er natuurlijk een paar fantastische media in Amerika. Ja. Hè? De kranten, ook de bladen, uh, de, de, echt de echt New Yorker, de, die, die hele mooie dingen doen. Maar ook van de Times, New York Times is er ook wel gezegd dat die iets te, te veel. Uh, ja, hebben. zeker. Na, na, maar, ja. maar die hebben ook wel weer, uh, dat is ook wel weer gecorrigeerd hoor. Elfstemmer is natuurlijk ook weer lang geleden. Als je gaat kijken wat de laatste twee, drie jaar in de Amerikaanse pers is geschreven, ook, ook kritisch en, en ook, ook, ook over Obama, zeker het laatste jaar natuurlijk zie je bij sommige media wel degelijk ook een hele kritische blik. Ja. Nou, je zult ook zien dat de meeste onthullingen over het met name het buitenlandbeleid van uh, Obama... die komen gewoon van de schrijvende journalistiek. Die komen voor een, voor een heel klein gedeelte maar van de televisiejournalistiek. Uh, niks ten nadeel van uh, het, het, uh, het genre. Maar uh, ja, voor, voor wat steviger uh, verhalen en, en harde feiten kun je toch beter papier, uh, inkt op papier hebben... Want heel vaak heb je gewoon niet de beelden om dat te laten zien. Dus de, de schrijvende Amerikaanse journalistiek, daar heb ik een petje af. Groot respect voor. Ja, maar dus, dus uh, laten we zeggen, het punt waarom hij haar gekozen heeft... een documentairemaker die nou ja, qua, qua ideeën en, en, en gevoelens al wel een beetje op zijn lijn zit... Ja, dus en, en niet, gewoon... niet voor een gerenommeerde journalist of een, of een journalistiek medium in Amerika... is dat logisch dan of niet? Nou ja, in zoverre, uh, ze, ze zitten al bij hetzelfde schuitje... en ze hebben allebei waarschijnlijk een... een redelijk terechte, terecht wantrouwen tegen het Amerikaanse veiligheidsapparaat. Ja, daar kan ik me voorstellen dat uh, ze gewoon op een makkelijker manier... met elkaar kunnen communiceren en elkaar daardoor ook eerder gaan vertrouwen. En het is wat dat betreft geen slechte of... Uh, um, het is natuurlijk wel een, een, een documentaire maakt ze met een eigen mening. Maar omdat die mening redelijk parallel loopt aan, aan die van Snowden... denk ik dat het voor hem gewoon de genoeg rust in zijn kont geeft om eerlijk te kunnen praten. Ik ben nog wel heel erg benieuwd naar het echte verhaal... van Edward Snowden zelf. Ja, wat, er achter en steekt. Gewoon, wat, wat is dat nou voor jongen? Een jongen die gewoon in overheidsdienst had... die een redelijk goede baan had op Hawaii, ja. notabene. Het was niet eens overheidsdienst. Eh, het, was, op, het was een, een, een, een semi-contractor ja, ingehuurd. Ja, ja, ja. ja. En die dan zomaar ineens... met Al die informatie met, met, met, naar boven mocht overen. Met dit waanzinnige ding eh, ook voor zichzelf dat besluit neemt... om huis en haard in de steek te laten... en in Hongkong of all places dat, dit allemaal te gaan doen. En, Rusland en nu Rusland ja, ergens zegt mijn journalistieke antenne, dat daar, moet er wat daar zijn. zit veel meer achter. Ja, ja, ja. Dat wordt een fantastische biopic, dat wordt echt heel erg leuk. Oké, okay. ja. we gaan daar ook op wachten. Uh, dank voor uh, jullie komst naar hier, uh, voor het mediaforum. Erik Nomen en Joost Oranje waren dat. Dit is Radio 1. Lunch. Uh, we gaan de Nationale nieuwskurs spelen, doen we met Robert Peek. 43 jaar, komt uit Almere, is business controller en sportliefhebber. Welke sport is dat, korfbal toevallig of niet? Nee, toevallig niet. Uh, uh, voetbal hockey tennis voetbal skiën. En, en in almere ook voetbal uh, niet zelf nee nee nee, nee. kijken bij uh, kinderen oké okay. uh, goed en uh, is het een beetje talent hij denkt van wel <laughs> Oké, okay, nou ja, goed. Je weet het. van wel. Je weet het nooit. Uh, kom, kom, vooral dicht bij de microfoon, dan kunnen ja. we je goed horen. We gaan beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. De onderhandelingen die vandaag weer gaan beginnen... Tussen Israël en de Palestijnen. Ik, um, hoe kijken de Israëliërs trouwens uh, naar deze besprekingen? Nou, met heel, heel weinig verwachtingen. De meeste Israëliërs wantrouwen ook de motieven van... Premier Netanyahu. Abbas heeft natuurlijk ook een probleem met zijn geloofwaardigheid. Dus het enige succes is eigenlijk de belofte van Israël om meer dan 100 gevangenen vrij te laten. Je kunt deze these niet laten gaan. Dat is geen no manier om een peace-proces te starten. De vooravond van de nieuwe ronde vredesbesprekingen... werden er gisteren 26 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Vraag 1. Er is veel protest vanuit de Israëlische bevolking. Veel boze inwoners beschilderen hun handen om hun woede te uh, laten blijken. In wat voor kleur werden die handen gekleurd? Rood. Zei je rood? Ja. Ja, dat is goed. Dat was een gokje, hè? Ja. ja. Volgens veel Israëli's hebben de vrijgelaten gevangenen bloed aan hun handen. Je kan dat ook gokken, inderdaad. Vraag 2. De vrede lijkt nog ver weg. Vanochtend werd in alle vroegte door de Israëlische luchtmacht... een aanval uitgevoerd op de Gazastrook. strook en Gisteren haalde Israël met een afweersysteem nog een raket uit de lucht. Naar welke plaats was die raket onderweg? Eilat. En dat is goed. Die raket lijkt trouwens niet vanuit de Palestijnse gebieden te zijn gekomen. Radicale moslims die in de nabijgelegen Sinaiwoestijn in Egypte zitten... die zeggen dat zij de raket hebben afgevuurd. Vraag 3. Een kop uit de krant. Die lees ik voor. Op zoek naar nieuwe fans en een koper. Op zoek naar nieuwe fans en een koper gaat dit over 1. Liverpool-trainer Rodgers, die eist dat Luis Suarez excuses maakt... voor het openlijk uitspreken van zijn wens om de club te verlaten. Suarez staat er niet goed op in Engeland. 2. het bedrijf Blackberry kan niet meer verder op eigen kracht... en daarom zoekt het bedrijf een strategische partner. Of 3. een aantal historische Hollandse merken... zoals de hagelslag en gestampte muisjes... die komen mogelijk weer terug in Nederlandse handen. Op zoek naar nieuwe fans en een koper. Blackberry. Dat is ook een gok. Nou, niet helemaal. Oh, maar dat klopt wel inderdaad uit NSC Next, uh, die kop. Uh, speciaal team onderzoekt de opties van het telefoonbedrijf. BlackBerry's verliezen de laatste tijd uh, de concurrentiestijd... vooral van de iPhone en de Android toestellen. Vraag 4. Zoveel concurrentie en dan komt er ook nog een nieuwe smartphone op de markt. Welk land kondigde gisteren live op tv aan dat het met een eigen smartphone komt? Noord-Korea. Uh, nee. Wat zei die? <laughs> ik bedoelde Zuid-Korea, maar dat was uh, niet helemaal. Maar wat doen we nu? Want ik hoor Zuid-Korea en ik hoor Noord-Korea. Wat is het? Ik zei Zuid-Korea. Ik bedoelde Zuid-Korea. Oké. Okay. Maar... Ja, verkeerd. Want het was Noord-Korea. Echt? Ja. <laughs> en het was het eerste antwoord per ongeluk gegeven. Dus ik dacht, ja, hij is gewoon goed. Dus ik moest er gewoon even naar vragen. Ja. Er werden foto's gepubliceerd van dictator Kim Jong-un... die op bezoek is in een smartphonefabriek waar het apparaat wordt gemaakt. Vraag 5. Geluidsfragment. Wie is dit? Ik wilde gewoon heel hard lopen en dat heb ik gedaan. Ik heb echt gevochten voor wat ik waard was. En uh, ik ben nu erg moe. Daphne Schippers. Dat is goed. De zevenkamster behaalde gisteren een bronzen medaille... bij de WK Atletiek in Rusland. Vraag 6. De beslissende wedstrijd was gisteren de 800 meter. Schippers is eigenlijk een sprinter, maar gooide alles in de strijd. Hoeveel seconden was zij sneller dan haar persoonlijke record? Gok. Twee. Zeven seconden. Laatste vraag. Nog vier punten verdienen. Aanwijzing over een persoon uit het nieuws. Dus niet een onderwerp, maar een persoon. De vraag is heel simpel. Wie bedoelen wij hier? Als je het antwoord weet onmiddellijk stoproepen, daar komen ze. Vier: wordt het schoffelen of schoonmaken? Edwin de Roy van Zuiderwijn. Dat is ook een hele snelle dan, hè? Volgende. Ik vond ieder schroefje al verdacht. Voor twee punten. Ik zit helemaal ergens in Zuid-Europa. Leef van giften. En voor één punt. Gisteren werd ik veroordeeld voor 100 uur taakstraf. Maar ik ga in hoge beroep. Edwin de Roy van Zuiderwijn, hij is het inderdaad. Uh, we komen op 8, dat betekent dat er maar 11 nodig zijn om hoger dan 84 te scoren. De zin van het leven is zin in leven. Deze hele aanname is een dode mus, is een ballon die je kan doorprikken. Maar dan denk ik, nou ja, en wat dan nog, hoe en wat, zus en zo. In stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling. De CPB-cijfers rechtvaardigen de zware bezuinigingen. Nou, die cijfers zijn de hele ochtend al over ons uitgestrooid. Eerst door het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarna kwamen we de CPB-cijfers. En we moeten flink aan de bak, want uh, de, we zitten nog steeds niet uh, aan de goede kant van de streep, zullen we maar zeggen. Dus de CPB-cijfers rechtvaardigen de zware bezuinigingen. Bent u het daarmee eens of oneens? sms dat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is uh, 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met hekje standpunt. Robert Peek, 43 jaar uit Almere, is onze kandidaat van vandaag in de Nationale Nieuwsquiz. Hoogste score is 84 tot nu toe. Hij zat er net 8 in deel 1, dus dat betekent dat er in ieder geval 11 goed moeten zijn. Komt kom je op 88. Maar alles daarboven is ook goed natuurlijk. Um, ik stel de vraag, dan het antwoord of pas, daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Wie treedt per 1 september terug als voorzitter van MKB Nederland? Hans Biesheuvel. Goed, de strengere controle op wat voor soort overheidstoelagen heeft al 12 miljoen euro opgeleverd? Zulie financieren. Dat is goed. Welke partij dient een initiatiefwet in... om automobilisten per minuut te laten betalen voor parkeren? PvdA. Goed, wie liep gisteren op de afsluitende training van Oranje... een hersenschudding op door een botsing met Dirk Kuyt? Guzman. Dat is goed. Nederland heeft van alle Europese landen het meest van wat voor soort websites? Porno. Goed. Aan wie brachten de voetbalselecties van Italië en Argentinië gisteren een bezoek? De paus. Dat is goed. Staatsbosbeheer probeert wat voor soort uil te vangen bij het Lauwersmeer in Groningen? Kerkel. Dat is de Oehoe. De premier van welk land heeft gisteren het ontslag van zijn regering aangeboden? Pas. Tsjechië. Welke Nederlandse wielrenner heeft de slotetappe in de ronde van de A1 op zijn naam gezet? Laudersedam. Wout Pools. De AWB hekelde gisteren het wegennetwerk rondom welke stad? Amsterdam. Dat is goed. Wie heeft excuses gemaakt voor de mediarel die ontstond toen zij een oh. tas wilde kopen? Oprah Winfrey. Goed. Welke wielrenner heeft gisteren met een leugendetector geprobeerd aan te tonen dat hij geen doping heeft gebruikt? Marcel Kitt. Goed. Voedselwakenhond Foodwatch gaat actie voeren tegen het puur en eerlijk label van welke supermarkt? Heet? Albert Heijn. Goed. Welke olieconcern stapt naar de rechter omdat het weer in aanmerking wil komen voor Amerikaanse oliecontracten? Uh, Pemex. Dat is BP. Wat voor, wat voor opmerkelijk gebouw heeft een Chinese arts gebouwd... bovenop een flat van 26 verdiepingen? Een villa. Goed, in welke plaats woerde gisteren een zeer grote brand op een industrieterrein? Moorden. Goed, Woerden zat nog in de knal. Dan tellen we mee. Maar zijn het er elf? Wat denk je zelf? Net. zijn er twaalf. Goed gedaan. In ieder geval voldoende om de hoogste score nu te pakken. Um, dat is namelijk 96 geworden bij, bij deze... Ja, goed. goed gespeeld. Dankjewel. Ja, nooit kwijt en meegeteld. Ja, precies. En, en hier en daar wat gegokt en zo, en zo zie je maar weer. Alles wat, wat je direct in het hoofd krijgt, dat moet je gewoon roepen. En dan, uh, ach, dan komt het vaak wel in de goede buurt uit. Um, dit zetten we bovenaan het lijstje, 96. Kijken of dat standhoudt. Als dat zo is, dan uh, mogen de er 300 euro bijleggen vrijdag. Maar nu voorlopig mee de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Nou, fantastisch, dankjewel. Goeie reis terug naar Almere. Dankjewel. Uh, wilt u ook een keer meedoen aan die quiz en uh, hier kandidaat zijn in de studio? Ga even naar onze site van dit uh, programma van lunch, dus van de NCRV. Daar staat een verkorte versie van de quiz op. Kunt u eens even testen of u echt zo goed bent in het nieuws. En als dat zo is, gewoon aanmelden. Ook dat kan via de site. En wie weet zien we elkaar hier een keer in deze studio. Zometeen om 1 uur is er het NS Journaal. Daarna melden wij ons terug met een uh, werklunch. Bijzonder verhaal. Een uh, school in België die van kleuters top zakenlui wil gaan maken.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 Jij gaat straks een, uh, even een lepeltje in elkaar timmeren. Wat voert je mee en laat je niet meer los? Dat we het niet eens zijn met wat Johnson uitspant. Ga naar ntr.nl slash radioprijs voor meer informatie... en luister zondagavond vanaf 9 uur naar Holland Doc Radio. Op Radio 1. En luistert daarna het nieuws van alle kanten. Kijk,